4 uur. Dit is Radio 1. met Jurgen van den Berg. Rustdag in de tour. Daarom zometeen een journalistenforum. Onder leiding van Jeroen Wilaert vanuit Frankrijk. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong.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 Tientallen mensen die een reis hebben geboekt bij het Utrechtse reisbureau Fantasie Reizen blijken te zijn opgelicht. De website van het reisbureau is niet meer in de lucht en de eigenaar is spoorloos. De zaak is in behandeling genomen door de fraude helpdesk, een initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Nu er zo ongelooflijk veel gedupeerden zich gemeld hebben in korte tijd, de laatste week. Uh, ook uit België hebben wij de zaak nader onderzocht en uh, blijkt gewoon dat uh, niemand uh, ook uh, iets van een tegenprestatie heeft gekregen. Dus is er uh, afgelopen vrijdag ook door onze desk aangifte gedaan. En de Helpdesk verwacht dat de komende dagen nog meer mensen uit Nederland en België zich melden. De gezamenlijke schade bedraagt nu zeker 80.000 euro. Bij een steekpartij in een Rotterdams gebouw voor begeleid wonen is een medewerker gedood. De politie heeft één man aangehouden. Het is een 35-jarige bewoner van het huis. De politie weet nog niets over de achtergrond van de steekpartij. De oorzaak waar die gezocht moet worden, daar zijn we echt op dit moment mee bezig. Ik kan niet zeggen of het een relationele sfeer is of wat dan ook. Dat, dat is heel erg lastig op dit moment nog. De verhalen lopen wat dat betreft wat uiteen.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 Dan nou, het weer volop zon met in het binnenland temperaturen tussen 24 en 27 graden. Aan zee met een matige noordelijke wind 19 tot 22 graden. Na zonsondergang blijft het nog lang boven de 20 graden. Morgen is er weinig verandering. Vanaf woensdag afwisselen volken en zon en een middagtemperatuur van 17 tot 23 graden. Het blijft wel droog. NwB nou, Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er is maar weinig aan de hand op de weg. Er staan zes files... De files die opvallen op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn... tussen Afrit Markelo en Afrit Lochem, 5 kilometer. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Waarschijnlijk blijft de weg dicht tot 6 uur. Verkeer van Hengelo naar Apeldoorn kan omrijden via Zwolle... over de A35, de A28 en de A50. Er staat daar ook een file op de andere rijbaan... op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo voor Badmunt 2 kilometer. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A4 richting Delft. Voor Rijswijk staat 3 kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht.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 Met Geo Lippens, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaard, Steven Dalenboudt en Jurgen van den Berg. NOS Radio 1. Goedemiddag allemaal, het is een rustdag in de Tour, maar we maken wel de balans op van de eerste week koersen op Corsica en door de Pyreneeën natuurlijk. Onder meer in het journalistenforum en dat doen we onder leiding van Jeroen Wielaard vanuit Frankrijk. Jeroen, wie heb je daar allemaal bij je aan tafel? Aan tafel een veteraan, mag ik wel zeggen. Voormalig uh, tourverslaggever voor het Algemeen Dagblad. Leon de Kort, nu uh, bezig als freelancer. En twee hele interessante debutanten, mag ik wel zeggen. Dirk-Jan Roeleven, jij schreef uh, de nieuwe fiets. Goed succes over jouw eigen tocht met een nieuwe fiets over de Dolomieten naar huis. En nu ben jij bezig, Embedded, mag ik zeggen, voor, met een film over Argos. Argos Shimano, ja. Embedded vind ik een rot woord, hoor, by the way. Maar, um... We zijn een film aan het maken. Krijg je dat weer? Dat je overal eh, zo embedded wordt dat je niks meer ziet? Hè? Precies. Allemaal kussens voor je ogen. En Frank der Nederlander. Daar ben ik heel erg blij mee dat die er is. En ook dat hij er nog maar net is. Want hij rijdt met voor, voor het parool. In een redelijk opgekalevaterde camper met de tour mee, Frank. Hij is 23 jaar oud. En, uh, hij heeft al wat mankementen gehad, maar uh, hij heeft me toch weer hier gebracht. Net op tijd in L'Hotel, hotel lucky waar uh, Argos en uh, Belkin hun persconferenties hebben gegeven. Ik kom zelf net bij Sky vandaan, heb ik David Walsh gezien. De man die zo achter Lance Armstrong heeft aangezeten en nu maar niets kan vinden over Chris Walsh. Vroom, wij gaan het niet hoofdzakelijk over doping hebben... want het publiek heeft daar heel erg genoeg van. Frank der Nederlanden, dat is ook niet jouw voornaamste jacht in deze Tour? Nee, ik heb uh, uh, één stukje geschreven waarin het woord doping voorkomt. Maar ik schrijf welke dag een column over mijn belevenissen. Over wat ik allemaal... Het is mijn eerste tour. Hè, dus, dus... Dat vind ik het leuk. Jouw camper mag 23 jaar oud zijn. Maar jouw ervaring is helemaal blank. maagdelijk. Ja. Ja, ja, en je ja. hoeft je niet met de wedstrijd bezig te houden. Even voor de goede orde. Je hebt jarenlang als soort stadskronikeur de Amsterdam gezworven. Ja. Ja, en nu jaar. mag je tourchronikeur zijn. Ja. ja, er stond ook een briefje, in gezonde brief in de krant. Frank is terug. En daar was ik heel blij mee. <laughs> nou, elk jaar de tour maar doen dan. Gekste ervaring, want je hebt vooraf gezegd: je voelt je als een soort oude jongen. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik verbaas me aan de ene kant over de enorme organisatie en, en de militaire discipline waarmee elke dag alles wordt opgebouwd in, in, in een plaats. En tegelijkertijd de chaos, de, de, de renners die de door het, of het publiek, die ah. door, de, door de renners heen loopt. En, ja, ik verbaas me nou voortdurend over uh, hoe die renners, ook in Bagnères de, de Bigor gisteren, hoe ze dan boven komen naar vijf van die enorme calls. En dan lopen ze gewoon rustig zelfs zo, zo'n zo perscentrum binnen en, en het publiek staat foto's te maken. Ze delen een handtekening uit. Ik vind het echt uh, zeer, zeer bizar en fascinerend om te zien. Met open bek sta je naar te kijken ja, en schrijf ja. je er vervolgens ook ja, over. Ja, ja, ik schrijf vooral over mijn... Beleven is ook, daarin speelt de camper ook een, een behoorlijke rol, want die heeft al wat pech gehad. Die camper neemt langzamerhand een hoofdrol uh, op zich. Uh, nou ja, een beetje wel. Want hoe beetje was wel. het? Je kwam, bij, je kwam bij Marts Meets vandaan, in Mirepoix, nog aan de voet van de Pyreneeën. Ja, en ja ik denk een leuk stukje over, over de avondetappen. Ze dus de uitzending gezien, de crew gesproken, Mart gesproken, was erg leuk. Het was half twaalf, maar ik moest nog anderhalf uur rijden naar een camping, want ik sta elke nacht op een camping en niet in een hotel zoals iedereen. Wat best lekker is, want daar kan je lekker zwemmen en het is heel rustig. Geen tours op de camping trouwens, maar dat is dat terzijde. En uh, ik ga rijden en het is pikken donker. Ik zag helemaal niks. Dus ik ben uitgestapt en ik zag dat mijn licht het niet deed. Ik had alleen stadslicht. Dus ben ik omgekeerd en uh, gelukkig had de NOS nog een, uh, een hotelkamer over. Dus ik heb één nacht in een hotel geslapen. Ontfermd door de publieke omroep namens het parool dat geen budget had... Harry Den ja. Asbroek, goede oude toerse daar is chef in Amsterdam, ja, ja. zei doen we niet... waarop jij zei doen we wel. En laat mij maar met dit oude brik gaan. Ja, ik zei, dan hoef je alleen de camping te betalen... de diesel en, en, en mijn eten s'avonds. Nou, dan ben je voor een paar duizend euro klaar... dan uh, heb je elke dag een, een, een leuk stukje. Nou, dat vond de krant wel een leuk idee. Misschien komt er nog eens een tijd dat het publieke omroep... ook gewoon met campers gaat, maar dat is een ander verhaal. Leon de Kort, jij hebt uh, zoveel toerervaring... maar wat je deze week toch hebt meegemaakt, vertel. Ik heb net nog een foto gezien. Ja, ik, euh, ik weet al niet eens meer welke dag het precies was. Het was na de etappe. Ik reed naar het hotel. In dit geval een prachtig chateau. En ik parkeer mijn auto. En ik werd al door de kasteelheer vanuit een raam toegeroepen van wat ik moest doen. Ik verstond er niks, want de man had volgens mij toen al een dubbele tong. Ik ging naar binnen en raakte in een soort gesprek met hem. En hij viel plotseling om in de gang voor mijn kamer en is daar drie kwartier blijven liggen. Onmogelijk onmogelijk verstaanbaar, Frans brabbelend en zeggend dat er niks aan de hand was... en dat er spaghetti in de koelkast stond en dat ik zelf de pasta kon maken. En de salade was ook gereed. Echt een bizar voorval wat ik nog nooit in twintig jaar toe heb meegemaakt. En had hij de sleutel van de kamer wel voor je? Dat was een groot geluk. Op de kamerdeur er zat geen slot. Dus uh, we konden in- en uitlopen... We hebben de man, want er waren nog twee Belgische collega's van de Gazet van Antwerpen. We hebben hem uh, geprobeerd op te tillen en hem naar de keuken te begeleiden. Waar hij alles zou kunnen aanwijzen voor het eten van ons. Maar toen is hij weer neergestort. Toen hebben we gezegd, blijf lekker liggen. Wij gaan naar een restaurant, we komen over een uur terug. En dan uh, leggen we weer in bed. En zo gezegd, zo gedaan. We hebben gegeten. We zijn teruggekeerd en hij was inmiddels... Zelf weer een keer gaan proberen op te klauteren. Is weer op zijn schouder gevallen en was toen helemaal k.o. We hebben hem met z'n drieën opgetild, naar zijn bed gesleept en in bed gelegd. En de volgende ochtend het enige wat hij zich herinnerde was dat hij was gevallen. Verder niks. En jullie zijn, uh, hebben hem wel geswagjeerd achtergelaten. Want nu beginnen alle luisteraars zich af te vragen of de man eigenlijk nog wel in leven is. Wij werden gelukkig afgelost door een echte originele Franse verpleger... Want de man had ook nog verteld dat hij op donderdag een uh, zware scan aan zijn nek had ondergaan. Zijn hele nek zat ook in het verband. En hij had geen kanker, hij had geen aids, hij had, eigenlijk had hij niks. Alleen te veel gezopen. Juist. <laughs> Dirk-Jan Roel even. Um, de luisteraars kennen jou misschien ook wel van de aftiteling... los van dat goedverkopende nieuwe fiets... van de aftiteling van de Top 2000. Want je bent in dit soort uh, periodes ook wel eens in Amerika... Uh, om, weet ik veel, Iggy Pop of uh, Alice Cooper... Uh, Iggy Pop was nu hier trouwens. Ja, die zat in, die heeft opgetreden in oh, Albi. Ja, daar kon ik helaas niet naartoe. Nee, maar ik werk voor de Top 2000, maak ik de filmpjes uh, met nog een paar collega's... over uh, mooie liedjes. Uh, nou ja, te veel om op te noemen. Iggy Pop, Rory Block... Uh, van alles en nog als Willy de Vil. Is er een uh, Willy de Vil? Ja. Uh, hoe, heb je ook weer zo eentje niet gebruikt... als, uh, als het, bij Igi het leven? Willi, ja, ik zoek eigenlijk wel dopinggebruikers op... voor die muziekfilm. Maar daar hoef je bij Argos niet voor aan de deur te kloppen. Men want zegt wat dat van betreft niet. is het heel erg saai bij Argos, toch? Nou, dat vind ik wel meevallen. Maar ik geloof niet dat er veel spuiten hier uh, gebruikt worden. Heb jij um, inmiddels je straf uitgezeten? Want... Nee, like we straf, hebben we zitten er onmiddellijk in rolleven straf. heeft straf. Vertel. <laughs> Roelijven is een beetje, een beetje dom geweest. Een beetje naïef vooral, een beetje dom. Nee, wij mogen, ik ben voor de eerste keer in mijn leven, net zoals Frenk, in de Tour de France. En ik kijk ook mijn ogen uit. En wij maken dus een documentaire van 90 minuten Teledoc... die volgend jaar pas wordt uitgezonden over ja, het wielrennen. Gezien eigenlijk vanuit het perspectief van Argo Shimano. Maar wij waren in de reclamekaravaan, wat ik misschien wel het leukste van de hele Tour de France vind. Die, die totale surrealistische gekke wat Waar mensen elkaar de hersens inslaan om wat, wat, wat, wat petjes van de grond te kunnen rapen. Volwassen mannen worden kinderen zonder hun kinderen. Ja, echt Grabbelen on. en graaien. Echt waanzinnig wat daar gebeurt. Daarom was de baas van de karavaan zo boos op jou. Ja. Wat, wat, wat deden jullie? Nou ja, wij zijn aan het filmen. En Rob Hotseman onze cameraman. Dat is een, een hele goede man. Die wil natuurlijk een shot maken wat niet iedereen maakt. En uh, wij hadden bedacht... Nou, we gaan in de kofferbak van de auto zitten. En doen we die klep open. En dan hadden we hem met gordels vastgebonden. En dan konden we zo mooi van achteruit die, die, die motorklep... konden we dan die, die karavaan op ons achter zien komen, weet je wel. Prachtig beeld. Dus wij filmen, filmen, filmen, rijden door zo'n dorpje heel langzaam. Komt er ineens zo'n auto tussen van de jury of van een of andere beveiligingsfunctionaris En die gaat dus in ons shot rijden. Dus ik zit nog achter het stuur. Die wagen weg te sturen van ga weg, we willen filmen. Met je linkerarm uit het raam? Precies. Echt zo te zwaaien? Ik heb die beelden teruggezien. En die man zit met zijn lichten te knipperen van stoppen, stoppen. Wat jullie doen is levensgevaarlijk maar wij waren eigenlijk alleen maar aan het filmen... en bezig om het mooist mogelijke shot te maken. Werden we werden aan de kant gezet. Nou, die kerel was woedend, want het was een levens... het kwam vooral door het ongeluk met Johnny Hogeland twee jaar geleden... dat ze zo streng nu zijn op hoe auto's zich gedragen in de Tour de France. Maar dit was natuurlijk de reclamekaravaan, maar toch. Dus wij kregen ter plekke, kregen wel een standje. En wij uitleggen van, joh, een mooi shot, en dat doen we in Nederland ook altijd. Nou ja, het was geen praten tegen mogelijk. Toen kregen we een bericht dat wij uit de, uit de koers zouden moeten gaan... Toen hebben wij uh, gelukkig uh, door veel diplomatie nog uh, het gedaan kunnen krijgen... dat we een soort voorwaardelijke straf uh, hebben gekregen. Ja, gaan we gaan hebben praten. jou niet eens hoeven inschakelen. We hier zijn, hier zijn gaan praten met Pierre-Yves uh, Ja, met, met door, de ene hoogste baas. Van Christian ja, En die man die was heel boos de eerste keer. En de volgende ochtend toen ja. moesten we weer bij hem komen. En toen was hij uh, een stuk uh, vriendelijker. En toen zei hij uh, dat wij de, de nou, we mochten die dag dan nog wel ons werk doen. Maar gisteren en uh, morgen mogen wij dus niet uh, ons met de auto in het verkeer begeven. In plaats daarvan zitten jullie gewoon hier in het hotel... Ja. erg braaf bij Argos te filmen, maar wij willen die beelden wel zien. Die en ik beelden wil ook wil je die je beelden zien. zien van die commissaris, die die commissaris van jullie heeft gemaakt. Ja, hebben jullie de rechten inmiddels verborgen? Nee, die heb ik niet. Goed idee trouwens. Nee, die beelden, want ik moest dus komen, echt op het matje letterlijk. En toen lieten ze die beelden, van heb je, moet je kijken. En daar zitten ze dus inderdaad, Rob, die zit keurig te filmen in die achterkant van die, van die auto. En... Uh... Ja, ik kon niet anders dan excuus aanbieden, uiteraard. En dat is ook zo. En het is ook inderdaad, als je er over, langer over nadenkt, is het natuurlijk ook dom gedrag en gevaarlijk. En moet je dat niet doen. Maar goed, ze hebben ons het voordeel van de twijfel gegeven. Grave jongen, Gele hoor. Derke, Frank, Frank, ja, ik, ik heb zo'n zetel Marzo gehad. Wat... In de Korsika kwam ik ook in de reclamecaravaan terecht. Ik was, met je camper? Uh, met mijn camper. Ja, weet ik veel hoe dat allemaal werkt. Weet je. Ik denk op een gegeven moment, of laat ik maar gaan rijden, want komt anders karavaan, ben ik te laat. Of kwam die caravaan om jou heen terecht? Dat kan natuurlijk ook nog. Dat was eigenlijk meer. Want ik was op een want gegeven hij wilde moment, ik reed daar en ik zag niemand meer. Ik denk, ja, dit is niet leuk. Dus ik ben gestopt, gestopt totdat die hele caravaan voorbij kwam. toen ben ik ingevoegd. En op een gegeven moment komt er zo'n motoragent naast me rijden. Die zegt wat allemaal dingen in het Frans tegen mij. En ik braaf knikken, ja is goed. Ik denk, dat nou, het zal wel, ik gewoon doorrijden. Wat voor sticker heb je? Oranje? Uh, oranje sticker. Dan mag het helemaal niet. Nee, nee, dat Half later. Nog, weer een motoragent. Dat jij nog in de Tour bent. Weer. Uh, uh, ik zei, ja is goed. En toen de derde keer, die man die was heel duidelijk. Avant, avant, naar voren, naar voren. En toen begreep ik, oh je mag hier helemaal niet rijden. Toen ben, moest ik zo... Langs al die ja, Een Beetje camper. Waar... Ja, en uiteindelijk ben ik van het parcours afvraag. Dan doe ik dat voor elkaar gekregen. Dat nou, nou, weet kwam, ik niet. Voor mij, die wij jou waren... toen tegen, huh? voor mij kwamen wij jou toen tegen, Frink. Voor mij kwamen wij jou ja, toen tegen. Want ja. wij zaten toen ook in die karavaan. Ook ja. die film wil ik zien. Ja. Leon de Kort, het woord Corsica, het naam Corsica is gevallen. Uniek voor het eerst, moest bij de hondse Editie eindelijk eens een keer het enige departement wat mooi bezocht was: logistiek, een zware operatie. cap collega's. Uh, horen lopen zeuren erover, omdat er geen omleidingsroute was, et cetera, et cetera, moeilijke logistiek, dan denk ik alleen maar niet zeuren, want in Frankrijk kom je nog meer dan genoeg moeilijke logistiek tegen. Ik zelf vond het prachtig. Ik zeg, het reclamebureau reclame Tour de France heeft geweldig werk gedaan voor Corsica. Ik zeg er gelijk bij, we hebben nog geen meter over de koers gehad, maar dat hoort bij de Tour tegenwoordig. Het is promotie voor het land. Ja, dat was zeker promotie voor het land. Heb jij ook gezeurd? Nee, ik heb eigenlijk alleen op de achterbank bij mijn Belgische collega's gezeten... omdat nou. ik daar nog geen auto had. En, en... dat zijn plezante jongens. Dat zijn Luc Lamont Luc Lamont. En ik heb inderdaad uh, genoten van het uitzicht van het landschap... maar ik heb niet uh, genoten van de koers. En uh, dat heeft denk ik toch te maken met het parcours. Waarom? Ik denk dat het parcours te afschrikwekkend was voor de renners... bij de start van de Tour de France. Die derde etappe, schitterend kronkelende wegen... Geen meter recht, geen meter vlak. Meer dan 600 bochten. Meer dan he, zeker, ja. Uiteindelijk viel het mij enigszins tegen. Want ik had verwacht dat het encassement daar al in, in ja, puin ja. zou liggen. Wat dat betreft, ondanks het landschap. Sportief gezien was het inderdaad wat conservatief gedaan door het ja, peloton. Het leek alsof het, het peloton een afspraak had gemaakt. Jongens, dat maken daar toch een. Uh... Een rustige driedaagse van hier op Corsica. Misschien hebben ze zelf ook wel meer zitten genieten van het uh, Volgens landschap. Volgens mij wel, ja. bij ons wel. Die, die Argo Shimano die had prachtige hotels daar. En, lekker, en ik dacht, is dit nou die Tour de France waar ze altijd zo over klagen? Dat ze in stinkhotels liggen en zweten en noem maar op. Ja. Jij vond, vond het veel te paradijselijk, bij je nou ja, niet te paradijselijk, maar ik dacht wel, dit is een glamour. Die Tour de France is gewoon een glamour waar ik in ben beland. Campings ook, hoor. Campings prachtig op Corsica. Maar... Ik heb geprobeerd vanuit Nederland te reserveren. Want ik dacht, die campings zijn natuurlijk allemaal vol. Want het zit vol met toergekken. Helemaal niet waar. Overal is plek. Echt overal. En nergens hangt een toersfeer. Dat was namelijk de grote... Dat was wat mensen tegenhield. Juist dat. Ze dachten dat ze er niet zouden komen. Vervolgens was Corsica niet leeg. Nee, nee maar ook niet vol. Nee, maar het nee. was voornamelijk gevuld met, met Corsicanen. Corsicanen. Ja. Ja. Maar het, hier in op het vasteland ook, hoor. Er is ook plek, plek zat op de campings. Ja. En, uh, het is niet zo dat er honderd mensen... er samen voor de televisie... Maar na, het is naar naar langs de de het parcours heel kijken. vol, vind ik. De, al die, het is echt ontzettend veel mensen langs, de, langs het parcours. En is mooi, het is natuurlijk ja. mooi dat het zo Leon. heeft uitgebracht... dat het een mooi reclamespotje is geweest. Want als we het al even nog weer over dat sportief hebben... Die uh, bus die daar onder die finishboog stond... dat was natuurlijk geen reclame voor het wielrennen. Hè? Ik dacht even van hier gaat uh, bij het allereerste uh, begin van de Tour op Corsica... zo vreselijk toer. mis voor het oog van de wereld. En er is notabene een uh, Vlaming geweest van het bedrijf dat er alles neerzet... die jongens uit Deurne, Movico... die op het laatst nog op het moment op het gedachte kwam... om die twee voorbanden van die bus te laten leeglopen. Dat is toch geweldig voor de Slim honderd jaren Tour, ja. Twee voorbanden leeg laten lopen, dat is... De eerste toer is aan het spreken. Ja, inderdaad. Ja. <laughs> een Dit heel andere he? manier van lek rijden. Ja. <laughs> maar ja, ja het, het had toch niet mogen gebeuren. Het is ook niet gebeurd. Nou ja, uiteindelijk is het uh, op het allerlaatste moment goed gegaan. En, uh, en Kittel won. En Kittel won. Dus orgels juichen. En, maar en maar die, je het te een wonder dat er niet elke dag dode vallen hoor, als je dat hele circus ziet. Ja, Zoveel is... mensen en die snelheid en die ja. fietsen, hoe dat er doorheen gaat En dan komt er weer zo'n motor aan ja, Ik en dat ze echt niet doodgegooid wonder. worden met die spullen uit die reclamecarabaan. Ja, ja. Vandaag, op de snelweg, op de verplaatsing van meer dan 400, mensen, 400 kilometer... kom je dan ook het absurde gegeven tegen... dat je ineens een grote man met grote gele billen passeert. Ja. De, die metershoge pop die vooraf rijdt aan de reclamecarabaan. Ja, ja. De pop van Credit Lyonnais op zijn fiets. Dat maakt het dan extra bizar. Met dat bedoel ik, dat is Hij zo is fantastisch. Hij is uit koers op die verplaatsing. Ja. Je gelooft niet wat je ziet. Maar welke pillen moet je geslikt hebben om dat uh, te kunnen uh, uh, zien? Toch? Dit is toch uh, ongelooflijk. Het is een soort, soort, soort, soort, soort... Uh, ik vind het een surrealistisch beeld. En dat publiek komt ook om een dergelijke hallucinatie mee ja. te maken... maar dan op de route du tour, ja, op precies. de weg zelf. Wat ik over hallucineren gesproken heel weinig heb gezien... zijn van die grote, en daar gaan we het toch even over hebben... van die grote, gekalkte injectiespuiten op het asfalt geschilderd ge is. Heb ik nog niet Dat is zo geweest, maar ik vind het opvallend rustig op dat, op dat punt. Op Corsica was er geen protest, waar hoogstens even wat uitingen van die afscheidsbeweging daar, die zich ook verder vriendelijk heeft gehouden. Maar ook hier in uh, Frankrijk, op weg naar Albi, zag ik zo'n gekalkte spuit. Maar die was duidelijk van tien jaar geleden. Jeroen, ja, maar... heb je gezien hoeveel steun Jalabert krijgt? Overal uh, uh, ja. steunbetuigingen aan, aan, aan Jalabert. Een pensée pour Jaja, heb ik gelezen. Ja. Een gedachte nee, aan Jaja. He, de oud-coureur die nu blijkbaar 15 jaar geleden... ze hebben toch eens even in zijn plas weer gekeken... Moet dus als commentator verdwijnen. Hij is overigens nog met zijn hoofd op verschillende nee, auto's... voor de is hè? He? Gisteren heb ik auto's gezien van de... TV, waar hij vanaf is gehaald. De Franse tv-zender. Ja. ja, eerste dagen was hij nog wel. Maar en wat, nu ze... idioot, wat zegt dat over de beleving van het publiek uh, in zaken doping? Dat ze dus blijkbaar langs de kant spandoeken gaan staan maken... om steun te betuigen aan een man die nu gepakt wordt... wegens uh, het overtreden van de dopingregels. Ze willen Zajar -Ja er gewoon bij hebben. En sterker nog... Over. Maar, maar zeggen ze daarmee ook dat ze, dat ze het helemaal niet erg vinden... dat er doping wordt gebruikt? Vergevingsgezind en rooms als ze zijn. Maar, maar nog ja, zoiets: maar zou het niet, Leon de Kort. Te, te maken hebben met het feit dat het vergrijp, het vergrijp van Jean Albert. Uit 1998 dateert. Waar tuurlijk, hebben we het over? Tuurlijk. Ik? ik vind het een beetje onzin om al die dopingverleden van renners nu weer naar boven ja, te ja, halen. Maar dat nou, dan dan zoek, Kunnen we zoete toch er ook wel uh, met terugwerken, precies, kracht schorsen. Nee, maar dat, is, dat geluid hoor je vind ik steeds meer mensen zeggen: van we moeten nou echt eens een keer mee ophouden. Ja. Het is al ja, koeien. Dood gegooid, dood gegooid, de die zijn dan doodgegooid. Echt doodgegooid. De mensen in Frankrijk houden. zijn het in ieder geval. Uh, uh, uh, hebben er genoeg van. Ja. Uh, ze, ze zijn blij dat die Tour door hun regio komt. De Kamarken bijvoorbeeld. Ik heb daar een vrouw gesproken die vooral trots is dat de Tour bij hun langskomt. Dat is ook de essentie ja, van de precies, Tour. dat vind ik Tour ook komt ik, mensen ja. langs. Uh, maar is hoe die mensen... Nou, maar, dus is Frank. Vive le Tour. Frank. Ja, het is gewoon een instituut. en bedoel, een, een, een, een ja. doping. Dat is van alle tijden en dat zal ook van alle tijden blijven, denk ik. Want er zullen altijd individuen zijn die, die het doen. Maar ik, ik ben het eens met de mensen die zeggen: streep eronder en, uh, en, en gewoon vooruitkijken. Hoe de tijden dan kunnen veranderen, sorry dat ik je onderbreekt, want we moeten zo meteen naar het nieuws. Blijkt mij, wat mij betreft, wel uit die auto's van Festina, waar reclame wordt gemaakt met het redelijk stoppelbaarde hoofd van Richard Virank. Ja, Leon ja, de Kort. Ja, Richard Virank blijft, uh, blijft een eeuwige held in het land. Wat, wat er ook zal gebeuren. Kijk, en waarom dan nu Jalabert die eigenlijk. ...op hetzelfde sokkeltje staat als Richard Verank wel eraan moet geloven... ...dan kan ik niet zo goed rijmen als dat moet gebeuren. Nee, want waar stop je? Ja. Waar stop je? Jij zit met je armen te zwaaien van ja... ...dat heet ja, nee, het ook nee, niet. Maar... Die sport is, vind ik, vind ik als, als leker, want ik ben absoluut te leek... ...vind ik gewoon te mooi om, om het altijd maar over doping te hebben. Maar vind je dat dan ook niet erg warm van het publiek... ...of vind je de mensen naïef? Uh, ik kies voor warm. Je kunt zien, Dirk-Jan, hoe omarmend die mensen zijn. Nou, ik, ik zie wat ik echt langs de kant zie, dat is liefde voor de tour bij mensen. En ik denk dat ze dat hele ja, dopingverhaal, dat, dat ze dat uh, alleen maar een stoorzender vinden... en dat ze die liefde voor die tour gewoon kwijt willen. Er staan daar echt families en, en die oude mensen die op stoeltjes zitten... Die, de, Picknickend onder een boom. Het is, ik, ik vind het echt, echt, echt fascinerend om te zien hoe... Het uitje is het. Ze laten het ja, zich niet ja. afnemen. En, en ze, de Tour de France komt door jouw dorp. Weet je wel, dat hele dorp, er zijn die cafés die puilen uit. Mensen zitten, maken er een prachtige feestdag van. Ik, ik, ik, vind het echt, ik vind het echt ontroerend, eerlijk gezegd. Ik, ik nam op Corsica een, een lifter mee. De caravaan liet nog even op zich wachten. Er stond een oude man en die tikte op het raam. En die zegt, ik ben 88, het is warm, mag ik met u meerijden een paar kilometer? Ik zei, ja, stap maar in. En ik heb dus 200 kilometer staan zwaaien. Hè, of zitten, zitten zwaaien naar het publiek. Maar die man begon ook te zwaaien. Ja. En die riep, je suis un en verded. Fait je suis verded. En fait <laughs> Prachtig was dat. Ja. Wat dat met mensen allemaal doet. Eh, wat een euforie er dan ontstaat. Ja. Na eh, dat protestantse gemoraliseer, vooral bij ons in Nederland. En hebben we in Nederland ook... Dat is voor het naden nieuws. Ineens weer euforie, heb ik begrepen, uit Nederland. Bauke Mollema 3, Dam vier. Er is zowaar iets aan de hand met wat we bijna vergeten waren, Leon de Kort. Tourcoorts. Ja, tourcoorts. En we doen, we lijken weer mee te gaan doen. En dat, uh, ja, dat stelt mij ook heel erg uh, blij. Want ik heb dan twintig tours gedaan, maar ik heb nog niet vaak meegemaakt... dat en Nederlanders in bergritten zo nadrukkelijk van voren zaten... zelfs uitzicht hadden op... Een Ritzegen zoals gisteren Wout Poels. Als Wout Poels één minuut meer eerder wegspringt uit de hoofdmacht... waar alle favorieten zitten, gaat hij mee met de twee die nu weg zijn gegaan. Dan Martin en Jacob Vogelzang. En Woutje Poels met zijn smalle beentjes heeft een wereldsprint in de benen. En had gewoon de ritzegen kunnen halen in de Pyreneeën. Dus, dus dat even een klein puntje van kritiek had eerder moeten gaan, Wout. Ja, maar Wout is er lang geblesseerd geweest, moet... Hij is eigenlijk is nog aan Het hij erbij zit. Het was super knap dat hij erbij zat. Maar ja, ik denk dat het een beetje de finesse nog is van de finale rijden. Wat hij natuurlijk ook nog niet vaak heeft gedaan. Dirk-Jan Roel even. Nou, wat bij Argo Shimano in dat team... het team dat schoon wielrennen propageert wordt gezegd... is het feit dat dit kan, dat die Nederlanders nu weer mee kunnen doen in de top, in de bergen... is het bewijs dat de Tour veel en veel schoner is geworden dan een paar jaar geleden. Ik weet niet, ik heb er geen verstand van. Maar ah, zit daar wat heen? in? Ja, nee, ja, je je, dan je dan ziet er ook dat Vroom, die, die, die, die, die, die ploeg, Sky ploeg. Die eerste etappe helemaal naar zijn hand zit. De tweede etappe zwemt hij alleen in het peloton. Heeft hij niemand meer om zich heen? Ja, dat was, was ploeg, in het, dat was anders niet gebeurd met doping. Denk nee, ik. de ploeg van Sky was toch de eerste dag in de Pyreneeën een, een, een stelletje robotten. En de dag daarna zijn het plotseling mensen die. Gewoon als ja. iedereen door het ijs zakken. Precies. En dat maakte die etappe geweldig. Ja. Maar je ja. hebt er verstand van. Denk jij dat het zo is? Dat, het, dat er dus inderdaad minder uh, gedoopt wordt? Ik denk wordt? dat het nu uh, wel, wel minder gebruikt wordt uh, in het peloton. Maar ik denk tegelijkertijd ook dat het niet is verdwenen. En dat er uh, alweer nieuwe producten en manieren zijn om je toch te doperen. Omdat het gewoon nog altijd loont, hè? En hoe werkt dat nou? Want vandaag is een rustdag. Liggen die jongens die dan wel doping gebruiken... nu vandaag met een, met een zak infuus aan de arm? Of, of, of, of hoe werkt dat? Weet je, ik, uh, ik loop lang mee in het wielrennen... maar ik heb nog nooit een renner aan een infuus zien liggen. Ik ben ook nog nooit op hotelkamers geweest. En ik, ik hoef het ook niet zozeer, zozeer te zien of te weten... Wat, wat ze nou in hun vrije tijd, want wat is het nu, doen. Maar... Leon de Kort sluit zijn ogen... Wat ik sluit, hoor ik je nou zeggen? De ik ik kort, sluit mijn ogen niet, maar laat ik dan zeggen... Dat zeg je nou precies, wat al die columnisten nee. uit de grachtengordelen... over de wielerjournalistiek te, te melden. Ik, ik zeg dat doping gewoon net zoiets is als in de maatschappij criminaliteit. Je moet het gewoon zoveel mogelijk bestrijden, zo goed mogelijk. Maar in dat net zullen altijd mazen blijven... waardoor be, de bekende vissen glippen. En daar moeten we mee leven. En dat is, op zich vind ik dat ook helemaal niet erg. Frank de Nederlander, jij kijkt er dus heel, heel erg blank naar... Ja. Ja, voor mij zijn het uh, uh, uh, op de eerste plaats helden. Bedoel, uh, uh, ik fiets ook wel eens een stukje, maar uh, <laughs> dat is, bij 20 kilometer haalt het wel op. <laughs> en, dat, en als we jou dat, volstoppen met EPO, Vrengter Nederlanden... zal jij de tourkoorts in Nederland niet verhogen? Uh, nee. <laughs> en dit met die rock'n'roll is het weer even, even heel anders, Dirk-Jan Roel even. In de rock'n'roll, ja. Daar moet het. Ja, ja, nou, nou, ja. Van oudsher. Dat maar... is grappig, maar dat, was ook, dat is daar dus ook... Al... Een stuk. Ik bedoel, U2, als je dat als voorbeeld zou nemen. Een man als Bono die, die zit echt niet meer met allerlei uh, rare snuifjes en pilletjes. En, en die drinken nauwelijks meer, weet je. Die gasten die drinken gewoon spa rood en die letten goed op hun lichaam enzovoort. Ik denk de rock and roll is wat dat betreft ook volgens mij een stuk uh, bezadigder geworden dan vroeger. Gezonde sport, de rock and roll. Ja. Wij gaan na uh, het nieuws van half vijf verder over de rock and roll van de Tour... Met Frank de Nederlander, Dirk-Jan Roeleven en Leon de Kort. Even terug voor de berichten uit Hilversum. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Ewout de Jong. Politici van het Vlaams Belang gaan niet naar de beëdiging van prins Philip tot koning van België. Het gaat om elf Kamerleden en vier senatoren. Het Vlaams Belang noemt de transwisseling een weinig democratisch theater en vindt dat het Koningshuis te veel op Franstalig België is gericht.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 De Nederlandse ss sorcier Bruins moet in september in Duitsland voor de rechter verschijnen. Volgens het Duitse OM heeft hij in 1944 in de appingendam verzetstrijder Albert Klaas Dijkema gedood. Bruins zat in de jaren 80 al vijf jaar vast voor de moord op twee Joodse broers. Bruins is nu 92 jaar en heeft sinds 1943 de Duitse nationaliteit. En vijf Indonesiërs die dagenlang vastzaten in een boom zijn weer vrij. Ze werden donderdag in het oerwoud omsingeld door Sumatraanse tijgers... nadat de mannen per ongeluk een tijgerjong hadden gedood. Dorpelingen uit de buurt slaagden er niet in om het vijftal te redden. En vanochtend hebben agenten en soldaten de tijgers verjaagd. Dat is het nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is opnieuw mooi zomerweer. Volop zon en op de meeste plaatsen aangename temperaturen. Uh, wel een groot verschil in temperatuur, want op de wadden is het een graad of 18. En dat komt door de koele zee. En in het zuidoosten van het land is het bijna 28 graden. Vanavond blijft het aangenaam, maar in Noord-Nederland is een trui wel nodig... want daar koelt het snel af door de koele zeewind. En vannacht is het onbewolkt en de temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgenochtend in het noorden enkele wolkenvelden... maar verder is het weer morgen vergelijkbaar met dat van vandaag...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 En daardoor wordt het 16 tot 23 graden. En ook drijft er wat bewolking over. Maar in het weekend dan wordt het weer wat warmer. AWB ah, Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 60 kilometer file. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Amersfoort en Barneveld... 4 kilometer file na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn is helemaal dicht... tussen Afrit Lochem en Deventer Oost. Na een ongeluk met twee vrachtwagens er staat 5 kilometer file verkeer van Hengelo naar Apeldoorn kan omrijden via Zwolle... over de A35, de A28 en de A50. Er staat daardoor ook een file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... voor Badmunt 3 kilometer. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A4 richting Delft. Voor Rijswijk 2 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat de vrachtwagen stil... bij knoop het Everdingen. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht.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 Vol op zomerplezier op Hof van Saxen. Kijk voor de beste last minutes op hofvansaxen.nl Raio de France El voulait que je l'appelle venise. Vous <middels> me voyez, maille oreille, la voix soumise en gondoliers.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 Vous me voyez le cœur soumis et la méprise en marinière Si elle veulent s'appeler Venise prenez les dons bien au sérieux n'essayez pas de trouver mieux de trouver mieux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 Les yeux trempés, les rats brisés, les chiens soumises en marchepieds Me penchant comme la tour de pise, pour un elle voulait qu'on l'appel venisse Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée Kwaad hoort bij De Zomer en bij Radio Tour de France. Hij is de toerartiest van vandaag. Juju, want zo wordt hij door vrienden genoemd. Julien, Claire en Venise. We gaan weer terug naar Frankrijk voor deel 2 van het journalistenforum. Onder leiding van Jeroen Wilaert. Ja, Jurgen en die Juju, die ook alles nemen. Zonder dat hij gestraft werd, toch? Ja, zeker. Anders dan Ja-Ja. Het is ongelijk verdeeld in deze wereld. Want ze willen van die sporters altijd maar alle gezondheid. En ze willen puur en fairness. Trouwens, Dirk-Jan Roel even. We hadden het tijdens de platen de nieuws ook nog eventjes over... de zuivering van het rock'n'roll wezen. Zou je eigenlijk niet dit weekend naar de Rolling Stones hebben willen gaan? In Hyde Park? Mm, nee. Ik was liever naar Iggy Pop gegaan in Albi... Ja, dat dan naar de ook. Rolling Stones in Hyde Park, eerlijk gezegd. Ja. Ik heb de Stones vaak gezien, maar ik ben daar nu niet meer uh, zo heel nieuwsgierig naar, eerlijk gezegd. Hyde Park was mooi geweest. Ja, maar ja, maar toch, ik las, ik las vanochtend toevallig ook in Le Figaro. Figaro die had een, een prachtige pagina over uh, dat er oud zijn toch tegenwoordig iets heel anders is. Zeg, wat dat betreft, die Rolling Stones, toch nog iets revolutionairs doen? Van, zo van toch weer een lange tong uitsteken naar het, de ouderdom? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat vind ik ook wel heel goed, vals, hoor. <laughs> maar maar Ho hoe lang staat Keith Richards al niet op de ja. nummer 1 op de dode lijst? Hoe lang is dat al niet? Ja, precies. <laughs> Nee, maar ik vind het allemaal gelul. Rollator-rock hebben ze het dan over. Ik vind het onzin. Die band die sta, die staat er al zo lang op hoog niveau te spelen. Dat is gewoon uh, prachtig. Alleen ik hoef het persoonlijk niet meer te zien. U hoort hier het, het klinken van enige glazen. Wij krijgen nog een mooi glaasje, onze eigen Wij krijgen nog een mooi glaasje fris. Kronenburg staat erop. Um, we gaan het hebben over de vitaliteit van het peloton. Over de zuiverheid van het peloton. Over hoe het verder gaat deze tour. Want, Leon de Kort, hij, sta, hij is nog niet op slot. Hè? Ondanks wat men zei na de eerste, eerste, eerste vertoon van macht van uh, Chris Froome in ja. de Pyreneeën. Er kwam eerst een mooie rit van, van de hele skyploeg die er een geweldig spektakel van maakte. Maar 24 uur later was alles ineens anders... Waardoor die Tour, zoals jij zegt, nog niet op slot zit. En dat is natuurlijk maar goed ook, want uh, we zijn negen dagen onderweg. Met de rustdag bij tien dan. We dus... uh, hebben het meegemaakt, uh, Leon, dat het wel zo was. In de Armstrong. Saai, Armstrong. Saai. Boring, boring. Ja, ja, maar vorig jaar ook, hè? Vorig jaar was het ook redelijk boring met uh, onze vriend Wiggins. Wat vervolgens Sky op allerlei verwijten en vermoedens kwam te staan. Ja. Ja, zo gaat dat tegenwoordig. Hè, en want... nu staat er vandaag in uh, de, de uh, regionale krant Press Ocean. een kop boven Sky en Movistar en Chris, Chris Froome in het geel klimmend... van de paniek sur la sky. <laughs> paniekerige wind in de lucht. Ja, logisch. Logisch als je kijkt hoe de ploeg uh, zich dit jaar eigenlijk heeft gemanifesteerd... in alle wedstrijden met Chris Froome steeds als de ultieme afmaken. Het is altijd goed gegaan vanaf Tireno, Adriatico... criterium internationale ronde van Romandië, Dauphiné... en dan in de Tour tot de eerste Pyrenee-rit zag het er voortreffelijk rimpelloos uit. En dan de volgende dag worden ze weggereden. Richie Poort, de man die eigenlijk de schaduwkopman had moeten zijn... op 18 minuten gereden. Kirienka, die zaterdag, ik denk, 100 kilometer in zijn eentje... het tempo heeft bepaald bergop... De volgende dag naar huis, buiten tijd. Uh, uh, Pieter Kenna, ook zijn gang maken van die ploeg. Doet niet meer mee na een val in het ravijn. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er enige paniek is ontstaan. En Michael Rogers is er al niet meer bij. Die is voor heel veel geld naar Contador gehaald. En die moet nog maar zien dat hij iets van zijn gescheurde blazoen weer kan oplappen. Michael Rogers? Nee, uh, Contador. Contador, ja, inderdaad. Die. Uh... Die wordt nu door, voorbij gereden door uh, Nederlandse jongens. Laurens de Dam en uh, Bauke Mollema gisteren in de finale. Geweldig. Goed voor de toerkoorts zeiden we al het eerste half uur. <laughs> Heel goed voor de toerkoorts. Maar het geeft wel aan wat voor omwentelingen er aan de gang zijn. En dat die, die gevreesde dictatuur, dat rotsvaste ijzeren systeem van Sky... hier nog helemaal niet zo duidelijk aanwezig is. Nee, nee. Het, het wordt een en al revolutie, denk ik. Al moet je oppassen voor de ploeg van Movistar, met Valverde, met Rui Costa... met die kleine man in het witte trui, de, de Colombiaan. Die, weer... die ook weer een geweldige commentator bij zich heeft. Die staat daar in die persruimte. Hoe klinkt ook, dat dan, Jeroen? Die staat daar met... Goal. Quintana. Ja? Ja, ja nee... Goal. Ja, nou. Nou, Dit ja, is een ja. ander kampioen, oh, ja. een andere op een sport, andere manier. He? Ja. Nee, maar uh, wat je zegt, het is, het is vooralsnog een hele open toer met, met elke dag wisselende kansen. Ja. We krijgen nu dadelijk een tijdrit. Die uh, Bouke mollema en Lauwensen dan wel enkele plaatsen zal terugwerpen in het klassement. Maar daarna begint eigenlijk de toer weer opnieuw met die bergen. Nee, nee, dan... nee, nee, niet waar. Uh, dus, uh, sorry dat ik je onderbreek. Maar dan komt er uh, nog een hele diagonaal door Frankrijk heen. Op het vlakke. En daar heeft, heb ik al over gelezen in een andere analyse. Daar moet Vroom heel erg van oppassen. Dat Waarom? hij in het, in het vlakke juist niet wordt verrast. Het, het kan, het kan verraadelijk zijn. De vlakke ritten hebben de laatste jaren steeds slachtoffers uh, geëist. onder de, de kopmannen. Denk aan Robert Geesting vorig jaar. Denk aan Bauke Mollema. Denk aan Jurgen van der Broek. nu weer dit jaar in de Tour. Dus. En Vroom met zijn onthoofde ploeg. Ja. Zal het best wel eens lastig kunnen krijgen, ja. Maar zit hem dat dan in dat hij gaat vallen? Of is het dan omdat hij gewoon niet genoeg steun heeft en er niet bij kan houden? Nou, de, de, de trend van de laatste tien jaar... of misschien wel sinds Lens Armstrong in het peloton uh, de orders uitdeelde... is dat de grote kopmannen worden omringd door hun ploeggenoten en zo proberen uit de ellende te blijven. En als jij niet meer genoeg mensen om je heen hebt... dan kan het zomaar eens gebeuren dat je in de wielen wordt gereden... door iemand die achterop komt of iemand die... Van links naar rechts door het peloton uh, zeult. Ja. En dan, ja... Het wordt een leuke toer nog. Frank wil ja. iets brengen. Frank in ja. dus Nederland van, van die ritten uh, waarin ze in, in waaiers moeten gaan rijden... omdat de wind dan van één kant komt. Dat vind ik ook altijd zo prachtig. Morgen, morgen is een rit die eindigt aan de Bretonse kust. We maken een, uh, eigenlijk een streep naar boven. En bij de kust gaan we naar links richting Finns. Hallo. Ja, Atlantische uh, kust. En daar kan het flink waaien. Nou, hier nou, dat waaien is, het ook al Dat, is, ja. dat, is, dat dus. is juist uh, wat de toerdirectie zo hoopte, ook uh, in de rit naar Marseille... Op hetzelfde punt waar uh, in 2009, als, goed, als ik het goed heb, uh, Lance Armstrong de rekende wagen had. Ja. Maar dat is nu niet gebeurd. En Maarten Ducro, onze televisiecollega, was een van de mensen die zegt van kijk, dat is nou precies het resultaat van dat conservatieve rijden, veroorzaakt door ploegleiders met, met microfoons. Die in de oortjes, met de oortjes en al, dat saaie verloop. Dat... Zelfs in een etappe waar kansen uh, kans liggen voor waaiers. Ja, maar ik denk dat uh, Maarten zich wel een beetje vergist... omdat die rit volgens mij te weinig wind was. En de wind is in zo'n rit veel bepalender dan de oortjes... waarmee de renners rijden en instructies krijgen. Als het morgen hard genoeg waait, zou het zomaar kunnen... dat het professioneel gesproken op de kant gaat... waarmee je dus het spektakel krijgt... wat de toerdirectie graag met deze vlakke rit uh, beoogt. Dat is dus het aardige wat ik ook van jou hoor, uit jouw, deskundige, uit jouw deskundige mond. Er is geen controleren aan. Als de wind opsteekt, dan wordt het heel lastig om te controleren, ja. Dat, dat, dat lijkt me duidelijk. Frank, de Nederlander zit dit allemaal ook nog met, ja, met die heerlijk. prachtige... Ik vind het zo mooi om te zien, met die prachtige verbazing op zijn gezicht aan te horen. Elke dag leer je bij en je hoeft er, wat dat betreft, je hoeft er... Je, op dat punt niet druk te maken. Nee, nee ik heb een grote bewondering voor wat, wat de collega's. Het hoor. parool krijgt de wedstrijdverslaggeving... weer uit de hoek van het algemeen dagblad. Algemeen dagblad is het algemeen dagblad loopt je met twee of drie man uh, rond. En uh, hun kopij gaat elke dag naar ons toe. Dus dat hoef ik niet te doen. De eerste dag op Corsica... ik, ik ging ook naar die renners toe. En ik ging ook aantekeningen maken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat sta ik nou te doen? Ik sta hetzelfde te doen als mijn collega's... die morgen hun verhaal naar ons sturen. Dus daar ben ik gelijk mee gestopt. Maar ik heb de grote respect voor hoe zij hun werk moeten doen. Want het is altijd. Ze eigenlijk de hele middag in zo'n perscentrum hangen. In de warmte. En dan, en dan als, als, als, als, als al die renners binnenkomen, moeten ze er allemaal opduiken... en in een heel korte tijd hun verhaal zien te halen. Uh, ze hebben een deadline die moeilijk is. Kijk, Parole is een, een middagkrant. Dus ik kan rustig s'avonds op de camping... bij een biertje of een glaasje pasties mijn verhaaltje tikken. En als ik... Als het niet lukt, dan sta ik s'ochtends vroeg op en dan tik ik het alsnog. Romantisch. Ja, Heerlijk. De Dino Bussati. Dino Bussati. De, de, de schrijver die de prachtige Ronde van Italië heeft geschreven. Eind van de jaren veertig. Ja. Dat is dus in wezen niet weg. Nee. En Frank de ja, Nederland hier tegenover. Ik vind het fantastisch dat het parool doet het. dat doet. Ik, ik, naar nou, de Volkswagen schijnt ook wel zo iets los te doen. Maar ik vind het zo mooi dat je waarnemers zoals Frank. die gewoon met een frisse blik kijken naar wat hier gebeurt. dat je die hun gang laat gaan. Dat vind ik echt, het is wel je eigen idee geweest waarschijnlijk. Vast, het is, vast, is goed vast mijn van de idee, krant dat, heb, dat ze dat laten gebeuren. Ja, je ja. wou eens dus ander, iets anders ja, maar doen. Maar dat, dat leest als, als Kamichel door Amsterdam uh, rondlopen. Nou, dat zou ik ook nog best uh, nog heel lang willen doen. Maar nou, Frankrijk is dat ook niet. Zit zeker. er helaas niet meer in. Maar ik kijk uit naar die bundel die hiervan verschijnt. Nou, dat, Neem zou, ik aan het dat is aan dat best, wel best komt. een goed idee. Ja. Ja. Ja. Maar ik, heb, ik voel nog dezelfde verbazing als, als uh, mijn, mijn vader verkocht televisies. Dus we hadden de eerste kleurentelevisie in het dorp. En we hadden een katholieke buurman, een groenteboer. En die, kwam dan, die had geen, die, geen kleurtelevisie. Die kwam bij ons dan elke middag de Tour kijken. En dan zat ik als Jochie van acht, dat was de tijd van Jan Jansen zo'n beetje. Uh, uh, zat ik naast en dan legde hij me uit wat er allemaal gebeurde. En dat vond ik zo fascinerend. Ja. En, en die fascinatie, die, die voel ik eigenlijk. Dat was, Precies weer. Dat was wel de periode dat de camera's en de motards nog veel dichter op de wedstrijd zaten. Leon de Kort is de afgelopen tien jaar ook door de vorderingen van de techniek en meestelijke cameravoering van Vlaamse mensen in die helikopters een enorme evolutie geweest naar het landschap toe. Is het eigenlijk niet te veel nadruk op het landschap geworden? Christian Prudom is de baas, oude televisiejournalist, man van het beeld. Ja, maar de, de commercie regeert toch meer en meer en dus is het ergens logisch... dat uh, de Ronde van Frankrijk ook vooral de mooie plaatjes moet opleveren. Vooral en... omdat Frankrijk dan nog heldhaftiger is dan de Franse ja. renners zelf. Want Christian Prudhomme beklaagt zich over de Franse deelname... terwijl in Nederland het ene natuurkoorts aan het worden is. Ja, maar ja, Christian Prudhomme heeft natuurlijk ook wel gelijk... want vorig jaar hadden we nog een Thomas Vugler titi of, of uh, Pierre Roland alleen. Nee. Pierre Roland is er nu nog redelijk bij. bolletjesstruik. Bolletjesstruik, Maar Vuklai ja, bolletje bolletje was natuurlijk toch een beetje de man van de natie de voorbije jaren. En die staat ook bij wijze van spreken stil op dit moment. Ja, is het natuurlijk ook al wat ouder. Titi heet hij, hè? We hadden het over Juju, Jaja. Ja, ja. Titi is een beetje over de heel? Ja, de, ja misschien, ik weet niet. Ja, hij zou best over de heel kunnen zijn. Maar zijn leeftijd uh, doet niet zoveel te zaken. Want we hebben nog een, Jens Voigt, van... Uh, 41, dat is die, 42. 41. 41. En we hebben onze eigen Laan Moedsterdam die op 32-jarige leeftijd hoger springt dan ooit. Dus uh, de leeftijd van Titi zegt me niet zoveel. Ik geloof wel dat hij dit zo'n te veel uh, blessure leed heeft gehad. En uh, met een haasklust uh, gereed is gemaakt voor de Tour de France. Ja. En het blijft toch een zware wedstrijd, hoe je het went of mm -hmm. keer. Dus je bent niet zomaar uh, de man om wie het draait in, in de etappes die hem liggen. En blijft uiteindelijk blijkbaar gewoon mensenwerk. Tuurlijk. Niet, niet iets van strak geprogrammeerde robots. Nee, Epo niet. eruit en het wordt toch een wat zuiverde krachtmeting. Ja. ja. En, en onvoorspelbaarder. Je weet niet wie er gaat winnen. Da nee. En, en dat maakt het uh, zo leuk, denk ik. Ho hoewel ik nog steeds denk dat Vroom uiteindelijk toch zal gaan winnen. Ja, maar dat maakt, het wel, dat, dat maakt het inderdaad zo interessant. Froem is op dit moment erg sterk. Ja. Als je ziet hoe hij in zijn eentje de concurrentie... toch aan banden heeft weten te leggen in die tweede Pirane-rit. En dadelijk het voordeel heeft van de tijdrit woensdag... waarin hij uh, weer wat afstand kan nemen. Maar dan nog, je moet het ook deels van ploeggenoten hebben, denk ik. Ja, maar het accentueert natuurlijk ook zijn kracht... als hij het zonder die ploeggenoten Tuurlijk, moet Tuurlijk, het doet. zou het zou een geweldige prestatie zijn als hij de Tour met een onthoofde ploeg, met een, met een ploeg die aan alle kanten uh, op apengapen lijkt te liggen. Hè? Want vergis je niet, uh, renners staan ook zomaar weer op uit de doden. Dat hij uh, op die manier de Tour naar zijn hand weet te zetten tot in Parijs... dan zou ik het een grotere prestatie vinden dan die van Bradley Wiggins vorig jaar. Opstaan uit de doden. Die neem ik even mee naar Dirk-Jan Roel even. Want jij bent dan niet embedded. Dit is een beladen term. David Walsh van, ja, dat uh, bij Sky. Alsof je, alsof je het, het woord preekt van de mensen bij wie jij uh, uh, onderdak vindt. Alsof je gewoon ingepakt bent. Ja, dat vind ik niet zo, zo voel ik het niet in ieder geval. Nee, daar, daar neem je afstand van. We hadden het ook in het nieuws even over. Kees Jongkind. Mijn collega van de NOS-televisie doet dat nu bij Belkind. Zeg gisteravond iemand, die valt met zijn neus in de boter. Nu, drie en vier. Daar is iets prachtigs te maken, achter de coulissen. Wat maak jij op dat punt mee bij Argos? Ja, nou ja, wat denk je? De, de tour moest nog beginnen. En uh, kijk, wij hebben van tevoren ook al gefilmd met die jongens. Bij Marcel Kittel thuis met zijn ouders in Duitsland. De, de Duitse Wel de microfoon voor de mond houden, de mo meneer. De, mo moet even. de microfoon voor de mond. En uh, dus wij waren al bezig. En je kreeg ook bij Ivan Spekerbrink, de manager. En Rudy Kemna. Iedereen was al bezig met die eerste etappe. Want dan kon. Kittel winnen, die kon dan geel pakken. Dus dat, dat was gewoon alle, ja, Kittel, alle met rock and roll hoofd. and rock'n'roll hoofd. Een van ja, de meest. Theo Middelkamp, wat een, een kuif heeft die man. Heb, dat oh. is Theo Viel Middelkamp. Draai je televisie op zwart-wit en je hebt Theo Viel Middelkamp. 1936, even, even, hè? In de 100-jarige historie, 110 jaar. Dat was dus de eerste Nederlandse toerwinnaar. Hij leeft nog steeds. Hij is 92 geworden, maar hij is heel erg dood. Okay. Ja. Maar hij heeft het lang <laughs> volgehouden. Ja. En wat hij zei hij ook alweer altijd? Goed de lieve deugs, hoeveel koersen ik niet verkocht heb. En He, dan hadden godverdoemens, ze heb maar de kleur te kussen. Ja, het was een karakterman. maar vri, dat is dat eigenlijk niet veel erger. Uh, uh, uh, de, de, de, de combines die er al, waar, waar vroeger altijd over gesproken werd... dat rit, uh, uh, ritten verkocht werden tot en met wereldkampioenschappen aan toe. Vind ik persoonlijk eigenlijk erger dan doping. Phil Middelkamp was wat dat betreft een hele grote beroeps. Want hij, ik herinner me ook dat hij ooit tegen mij zei... Wat heb ik nou aan eer? Poen op de bank, dat is eer. Ja. En dan denk ik ook aan Rudy Altig ja. die ooit heeft gezegd... het was in de jaren zestig... wat wij doen is geen sport, maar een bedrijf. En Dirk-Jan, wat merk jij daarvan, van de... Van gewoon het beroep dat het is, als jij bij Argos loopt te filmen. Dat het een, dat, nou ja, gewoon het, het feit dat de jongens er ontzettend veel uh, energie in stoppen, natuurlijk. Dat is uh, wat ik het beroep. Maar ik zie wel. Professionaliteit. En ik, ja, maar wat ik ook heel sportiviteit erg zie en hoor, is ook. Dat, dat zegt die manager van, van Argos Shimano ook heel duidelijk. Vergeet niet, het is wel sport, maar het is ook gewoon marketing. De Tour de France is gewoon marketing. Het gaat erom, als die sport goed, uh, als sport goed rendeert... verkopen wij uh, en verkoopt iedereen zijn producten beter. Zijn die sponsors blij en kunnen we die sport goed uitvoeren. Dus dat is heel erg, vind ik, uh, als je de, de wielersport als brood uh, ziet. En hoe die jongens ermee omgaan, hoe die werken... Tom Velers, een van de renners van, uh, van Argo simano die zal geen biertje drinken. Die was in zo'n een, in een zo n, zo n zuurstoftank geweest. Uh, weet ik het, drie weken had hij daarin geslapen. Die neemt de, in de ronde van Picardie, waren ze aan het uh, fietsen. En nou, hij zegt: Ik drink niet één biertje voor de tour. Want het zal maar net dat verschilletje zijn straks. Uh, waardoor we wel of niet een etappe winnen. Weet je? Nou, dat bedoel ik uh, met beroepsopvatting. Dat vind ik een zeer serieuze beroepsopvatting. Ik had het met Kees Jonkind ook over. En vroeg hem uh, of het niet uh, op een zeker moment dag na dag ook de monotonie is van uh, het dagritme. Want ze eten, ze gaan wielrennen, ja. ze gaan eten en ze gaan slapen. Ja, massage ertussendoor. Boring. Ja, het is tamelijk boring. Maar, het is maar leuk dat er een filmploeg bij is Wordt dan. die film dan ook zo? Nee, die film wordt niet boring. Tenminste, zeker niet... Wat dan je... blijkt gewoon hoe... dat het niet boring is? Nou, maar die film gaat natuurlijk niet over het dagritme van wielrenners tijdens de Tour de France. Tenminste, mijn film gaat daar niet zeker niet over. Het gaat natuurlijk vooral ook over dromen. Het gaat ook over bedrog. Het gaat over uh, maar dat, dat, dat soort is, waarden. Dat, dat hebben ze toch helemaal niet bedrog bij Arcos? Nee, maar het gaat wel over het, het, het opereren in een wereld van list en bedrog. Mm -hmm. Daar gaat het natuurlijk wel over, voor een belangrijk deel. En ik bedoel, boring, als jij Marcel Kittel ziet winnen daar... die eerste etappe, en wij hebben dat echt van een aantal posities... kunnen filmen, gelukkig. Nou ja, we hebben het gisteravond hier laten zien in het hotel... aan de jongens, omdat wij ook een keer willen laten zien... wat we nou eigenlijk aan het doen zijn. Want we doen natuurlijk ook best wel een beroep op hun medewerking. Nou ja, groot applaus en die gasten zitten met de bek open... te kijken naar wat daar zich heeft afgespeeld... waar ze ge geen, uh, zelf geen beelden van hadden gezien op dat moment... En morgenochtend gaan ze die beelden gebruiken in de bus voor de, voor de etappe. Om die jongens nog eens extra te motiveren, weet je. Ja, want nu komen de dagen. Ja, nu komen hun dagen weer. En dat is wat ik zo grappig vind, van, van, als buitenstaander en leek uh, in het wielrennen. Die, die sprint, ik vond vroeger een sprintetappe het saaiste wat er was. Bergetappes kon ik echt middagen voor gaan zitten kijken. Dat was ook helemaal op het puntje van mijn stoel. Dat sprinten, dat zag ik wel in het journaal. Maar dat stom is, als je erin gaat verdiepen, want de Argo Shimano is echt een sprintploeg. Dan is dat mega fascinerend. Moeten zich positioneren. Een soort ja, je moet Treintjes. treintjes en, en zorgen. Ja, dat je, begint, je begint erin te komen in Nederland. Ja, ja, ja. Maar ik vind het een fascinerend <laughs> fenomeen, dat sprinten. Maar die treintjes die waren natuurlijk in jouw jeugdjaren ook nog niet, hè? Dat weet ik niet. Nee, de eerste treintjes zijn in de jaren 70 door Walter Plankaart geïntroduceerd. En na heeft is dat natuurlijk een, heeft dat een ontwikkeling doorgemaakt. Het werd ook een begrip: de posttrein. Ja. Ja, maar het sprintrein was niet een zeer denk ik. He? Nee, ja. dat was meer een, een, een, een formule, zeg maar, die op het peloton werd losgelaten. En de sprinttrein zoals nu Argos heeft, maar ook Mark Cavendish en André Greipel. Ja, dat, dat zijn natuurlijk prachtig ogende, soepele ja, machinerieën. die. Je, maar we hebben die... net, net staan filmen hier, want er komen dus mensen uit Nederland... die bestuderen dan die sprint helemaal met, met wattages... En, en, en weet ik van wat voor grafieken er allemaal bestaan... Te, en dan zitten ze hier dus met drie man, zitten, zitten ze dus helemaal te analyseren... wat er misging in die etappe dat Kittel derde werd in plaats van eerste. En hoe dat zat... Per weet hey, weten ze ja, ja. Doe do, de, ja, de wijsheid van een forum in Radio Tour de France. Stuk voor stuk allemaal gepassioneerde oude jongens... die morgen hun weegs gaan. Uh, Frank de Nederlander gaat ongetwijfeld over de Mont Saint-Michel spreken... Uh, de, Dirk-Jan Roeleven gaat verder met filmen van Argos. Leon de Kort is bovenop met al zijn gerijpte kennis. En we zijn er nog niet uit. We weten het nog niet. Na de mond van Toe opnieuw een forum met meer duidelijkheid. Dank jullie wel. jullie. Graag gedaan. Uit En dan is hij er ook weer bij, Jeroen Wilaard. Bovendien horen we hem elke dag terug met zijn bijdrage vanuit de karavaan natuurlijk. Um, zometeen hebben we nog een uur Radiotour van ons. Dan gaan we praten over de kunst van het afdalen. Een beetje een uh, ondergewaardeerd fenomeen, vindt uh, schrijver Martin Bons. Die is hier en Bart Voskamp is er ook. En met hem gaan we ook terugkijken op de afgelopen week. Wat gebeurde er allemaal daar op Corsica en in de Pyreneeën?